Het is Ewout Jong met het NOS-journaal. Ook de AEX is na de grote verliezen van gisteren weer wat opgekrabbeld... net als de andere Europese aandelenbeurzen. AIX sloot 2,8 hoger. Gisteren leed de index nog een verlies van 5 De andere beurzen in Europa sloten gemiddeld 2,5 hoger. En ook op Wall Street steeg in de eerste uren van de handelsdag. Of het herstel aanhoudt hangt volgens deskundigen waarschijnlijk af van de tegenmaatregelen... die Europa en China zullen nemen tegen de Amerikaanse verhoging van de importtarieven.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 Nederlandse universiteiten stappen naar de rechter om de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Volgens koepelorganisatie UNL gaat die bezuiniging van een half miljard euro in tegen eerdere afspraken. Eigenlijk zou er jaarlijks 300 miljoen worden vrijgemaakt voor onderzoeken. Dat bedrag wordt nu niet gehaald door de bezuinigingen. De Oranje Voetbalvrouwen hebben in de Nations League... voor de tweede keer in vijf dagen gewonnen van Oostenrijk. In Altag werd het opnieuw 3-1 voor de Nederlandse voetbalsters... die in groep 1 van de Nations League hun derde zegen boekten. Het weer... Opklaringen In het noorden toenemende bewolking, later ook op andere plaatsen bewolkt. Minima van 1 graad in het oosten tot 6 aan de kust. Morgen eerst plaatselijk bewolkt, later op veel plaatsen vrij zonnig. En dan wordt het 10 graden aan zee tot 16 in Limburg. En dan waait een matige langs de kust soms vrij krachtige noordenwind. De dagen daarna steeds warmer. Op zaterdag kan het weer 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We'll be right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 my heart so why not take all of me by a da da da you do day scatter it all Ja, dat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 St. Thomas.